5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Hongersnood voor miljoen Syriërs, zegt VN. Te veel topverdieners in publieke sector, vindt minister Plasterk. En geen topjaar voor Nederlandse film. De Verenigde Naties schatten dat ongeveer een miljoen Syriërs te weinig te eten hebben, vooral in gebieden waar wordt gevochten tussen opstandelingen en het leger.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 Minister Plasterk noemt het aantal topverdieners in de publieke en semi-publieke sector fors. De toename met ruim 20% in 2011 is veel te groot, zegt hij naar aanleiding van een rapportage aan de Tweede Kamer. Volgens Plasterk heeft het transparant maken van de topinkomens verkeerd uitgepakt. We dachten dat mensen zich zouden schamen, maar juist het tegendeel is bereikt, zegt Plasterk. Sinds 1 januari geldt een nieuwe wet waarbij bestuurders niet meer mogen verdienen dan 130 van een ministersalaris. Dat komt neer op iets minder dan 230.000 euro. Niet bestuurders mogen wel een hoger salaris krijgen, maar moeten dit dan openbaar maken. Neuroloog Janssen Steur heeft sinds 2010 in Duitsland niet alleen in Helbron gewerkt, maar ook in een kliniek in Worms. De directeur van de kliniek heeft dat gezegd tegen de Duitse omroep SWR. Bekend was al dat Janssen Steur na zijn ontslag in Enschede in 2003 in zeker vijf ziekenhuizen in Duitsland werkzaam is geweest. Janssen Steur werkte een half jaar in Worms en stond daar onder toezicht van andere artsen. Hij heeft zelf geen diagnoses gesteld of zelfstandig beslissingen genomen, zegt de directeur. En acht het om die reden uitgesloten dat patiënten zijn geschaad.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 Volgens een woordvoerder mag de gemeente daarmee doorgaan van Talpa... mits er geen gebruik meer wordt gemaakt van het beeldmerk van het tv-programma. In Amsterdam is een theatervoorstelling over Feyenoord geschrapt... na doodsbedreigingen. Op de muren van Theater Zonnehuis, waar de voorstellingen zouden worden gehouden... zijn teksten gespoten met bedreigingen aan het adres van theatermaker Rory de Groot. De Groot speelde de voorstelling hand in hand een talentvolle voetballer... die bij Feyenoord zijn debuut maakt. Het stuk is autobiografisch... De Groot deputeerde in 2003 in het eerste van Feyenoord... en speelde ook een tijd lang bij Excelsior. Wie de teksten op de muur heeft gespoten, is niet bekend. Rory de Groot overweegt aangifte te doen. In een parkeergarage in Amsterdam is brand uitgebroken. Volgens de brandweer staan er één of meerdere voertuigen in brand. De brandweer is bezig de bovenliggende appartementen te ontruimen. Er zijn geen gewonden. Vanwege de rookontwikkeling is het moeilijk de brand te bestrijden, zegt de brandweer. Het complex ligt aan de Valkenburgerstraat in de buurt van de ij De weg is richting de tunnel afgesloten en verkeer wordt omgeleid. In Kashmir, bij de grens tussen India en Pakistan... zijn twee Indiase militairen doodgeschoten, dat zeggen Indiase bronnen. Twee dagen geleden was er ook een incident. Toen meldde Pakistan dat India de grens was overgestoken... en een Pakistanse militair had doodgeschoten. Volgens een Indiase legerwoordvoerder... werden de Indiase militairen vandaag beschoten op eigen grondgebied... India en Pakistan maken beide aanspraken op de regio Kashmir. De beide kernmachten hebben er meerdere malen oorlogen over gevoerd. De laatste was in 1999. De politie heeft een aanhouding verricht voor de ontploffing van een vuurwerkbom in Budol. Een man van 22 meldde zich op het politiebureau. De bom werd op oudejaarsdag tot ontploffing gebracht in een woonwijk. Op een filmpje op internet is een huizenhoge vuurbal te zien.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 Dan het weer bewolkt en er valt soms wat motregen. Morgenochtend regent het nog een eindige tijd door. Dan in de middag is het overwegend droog. En vooral in de noordwestelijke helft een wat zon. En het wordt een graad of acht. Ook donderdag is het nog vrij zacht. en Daarna volgt een overgang naar koud winterweer met s'nachtsvorst En een middagtemperatuur iets boven nul. Aan WB-verkeersinformatie, met 53 kilometer... is de avondspits iets minder druk dan gebruikelijk. De meeste vertraging zit wel op de bekende plaatsen... zo rond Rotterdam en ook bij Utrecht. Weinig opvallende zaken, wel is er een aanrijding geweest op de A58... Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willeport en Ettenleur staat nu 4 kilometer. De rechte reisrook is daar dicht. Kom ik op 1 januari een vriend tegen, zegt hij, en Tom... Is jouw voornemen om in 2013 wat minder op de radio te komen? Tja, dat snap ik wel. Want niet iedereen zit te wachten op mijn boodschap voor ondernemers. Maar zolang er nog duizenden ondernemers zijn die iedere maand geld verliezen... doordat ze hun brandstofadministratie niet op orde hebben, doe ik mijn werk. Dus, beste ondernemers, vraag hem vandaag nog aan... die nationale tankpas van MKB Brandstof. En u weet waarom. Nooit meer gedoe met de fiscus over je btw-teruggaven... tanken waar je maar wilt... Dus flink besparen, want je kunt ook terecht bij alle pompen die echt goedkoop zijn. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl. Doe het voor uzelf of voor uw medeluisteraars. Ik wens u een gelukkig nieuwjaar. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis... en vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer...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 NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. Zeven over vijf, goedemiddag. Nederland pakt omkoping en corruptie door Nederlandse bedrijven in het buitenland niet hard genoeg aan. Dat zegt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Volgens de OESO worden de meeste aanwijzingen niet onderzocht... en is in Nederland nog geen enkel bedrijf vervolgd of veroordeeld wegens corruptie. Gert-Jan Dennekamp, economieverslaggever, dat is een op de vingers van Nederland. Ja, dat klopt. Waar, waar baseert de Oeso zich op? Uh, nou, ze hebben daar uh, onderzoek naar gedaan. Er is een speciale commissie langs geweest in Nederland. Die heeft met betrokkenen gesproken. Ze hebben onderzoek gedaan en zij constateren dat in de afgelopen tijd er ongeveer 22 vermoedens beschuldigingen van corruptie zijn binnengekomen bij de Nederlandse justitie. 14 daarvan, daar is helemaal niets mee gedaan, die zijn niet onderzocht. En dat is gedeeltelijk door gebrek aan middelen wordt door de OESO opgeschreven. En daarnaast zijn een aantal zaken eh, onderzocht, maar bleken niet serieus genoeg. Een aantal onderzaken worden nog steeds onderzocht. En volgens de OESO zijn er twee zaken die dit jaar tot echte strafzaken zullen leiden. Gebrek aan middelen, dat is één argument. Is, is er een andere reden voor, voor het feit dat Nederland al die tips niet serieus uitzoekt? Nee, het lijkt eigenlijk wel dat de OESO dat als belangrijkste argument naar voren brengt. Ze citeren dat ook uit de mond van één van de gesprekspartners. We zijn een klein land met beperkte middelen. Um, maar er staat er elders in het rapporten, en dan staat het er iets verneiniger... misschien is er ook wel onvoldoende de wens om het helemaal uh, goed te doen. Dat wordt daar niet helemaal uitgelegd, maar aan de andere kant constateert de OESO... Um, als land heb je de plicht om dit soort zaken te onderzoeken en te vervolgen... als je constateert dat er iets uh, fout is uh, gegaan. Uh, dat moet je doen om, om een eerlijke handels, uh, uh, mogel en de handel mogelijk uh, te maken... Uh, en als je dat dan niet goed genoeg doet, dan is dat gewoon niet goed genoeg. En dat constateert nou? En, en wat voor zaken moet je dan denken, gert -Jan? Heb je dan over brievenbusmaatschappijen... waarmee dingen gebeuren die heel lastig te controleren zijn? Nou ja, dat bijvoorbeeld. Uh, en dat is ook inderdaad heel lastig. Uh, uh, er is een, een corruptiezaak die nu wordt onderzocht van Trafigura. Een bedrijf dat in Nederland is gevestigd, maar hier eigenlijk helemaal niet zoveel heeft. Het hoofdkantoor staat in Londen of elders in de wereld. Uh, dus als je als Nederlandse justitie begint met die zaak, dan begin je in Amsterdam want daar is het bedrijf officieel gevestigd, maar ja, daar vind je niet zoveel. Bovendien zou de corruptie dan plaats hebben gevonden op Jamaica. Daar hebben we dan toevallig ook nog eens geen goede verdragen mee. Dus om die zaak dan goed uit te gaan zoeken, dan ben je daar jaren mee verder... om dat juridisch allemaal door Tim het te doen... en om ook nog de juiste mensen op de juiste plek te spreken te krijgen. Dus dat zijn inderdaad lastige zaken. Dat herkent de OESO ook wel. Maar ja, aan de andere kant, als je als Nederland... Uh, je sterk maakt om dit soort bedrijven aan te trekken... die brievenbusmaatschappijen... Ja, dan is de andere kant van de medaille de plicht... dat je ze ook uh, controleert en de toezicht op houdt. Dus als er 20.000 van dit soort bedrijven zijn... Ja, dan heb je ook potentieel 20.000 problemen. Je moet ze wel onderzoeken als er aanwijzingen zijn. Ja, en dan komt dit rapport na dat vorige maand... het nieuws naar buiten kwam dat bijvoorbeeld Ballas Nedam... een schikking had getroffen. De, de, ja. Wat misschien kan aangeven dat de justitie toch niet allemaal niks zit te doen. Nee, nou, dat, dat erkent de OESO ook wel. Er gebeurt wel wat in Nederland. Het is niet allemaal uh, kommer en kwel. Um, maar de aandacht is niet voldoende, um, onvoldoende eigenlijk. En inderdaad, die Ballas zaak die wordt wel genoemd in het uh, rapport. Alleen toen ze het rapport opstelden, was die nog niet afgerond... zoals die nou vorige maand is uh, afgerond. Um, dus dat is een zaak die uh, heeft tot iets geleid. Um, en dit jaar komen er dan nieuwe zaken bij... Volgens de opstellers van dit rapport zal justitie zaken afronden die dan uiteindelijk tot vervolging zullen leiden. Maar het is onvoldoende, omdat toch verreweg de meeste zaken uiteindelijk in de prullenbak belanden. Het vraagt in ieder geval om een reactie van de minister. Minister Opstelt, bij mij weten, wordt, daar op er, wordt er op dit moment. Er wordt op dit moment aangewerkt. In Den Haag laten we u zo snel mogelijk horen. Gert-Jan Dennekamp en een verhaal van jou over deze zaken op onze site nos.nl. Gaan we weer naar het voetbal. Op één maand na is AGOVV 100 jaar oud. Maar het is de vraag hoe feestelijk dit jubileum gevierd zal worden. Want de professionele tak van de club is failliet. Bij AGOVV is Karin Albers, Karin, waar de amateurs... zo vertel je een half uur geleden gewoon blijven doorvoetballen. Wat toch wel een heel merkwaardige constructie is. Nou ja, maar op zich, die amateurs die bestaan al langer dan die profs. Want de club bestaat dus 100 jaar. Het was een amateurvereniging. En tien jaar geleden is men pas begonnen met een professionele tak... Uh, ja, uit de grond te stampen, zeg ik dan wel wat oneerbiedig. Die is nu failliet, maar de moedervereniging, die amateurvereniging... die is niet failliet. En het veld waar ik nu bij sta, dat mooie groene veld... Dat is eigendom van die amateurclub en uh, die professionele, uh, professionele tak die huurde de velden. Nou hebben al anderhalf jaar geen huur betaald, dus al met al uh, heeft de amateurvereniging er wel degelijk mee te maken. En ik heb zojuist aan Ton Peters gevraagd. Dat is de voorzitter van AGOVV, dus zeg maar van die amateurvereniging. Die was ook op de persconferentie waar uh, dat faillissement werd toegelicht. En ik vroeg hem: ja, wat gaat dit nu voor jullie betekenen als amateurs? Ja, op de eerste plaats is het natuurlijk een triest, een triest verhaal. Dat je tien jaar na oprichting van die, van die proftak... die voortgekomen is uit de, uit, de, uit de moedervereniging AGOV... dat dat nu feitelijk ter ziele is. Laten we dat vooropstellen. Ja, vervolgens zeggen wij... laten we de rust en kalmte bewaren als moedervereniging. De amateurtak... Om eens te kijken wat nu de opties en de mogelijkheden zijn om hier, uh, om hier weer uit te komen. Want de profs hebben een schuld. Anderhalf jaar lang hebben ze geen huur aan u betaald. Huur voor de velden die in uw eigendom zijn. Hoe groot is dat bedrag? Wat u dus niet meer terug zult krijgen? Ja, dat, op dit moment uh, verschillende meningen een klein beetje over tussen profs en amateurs. Maar wij begroten dat voor 330.000, 340.000 euro. Oei. Ja. En uw club draait helemaal op de, uh, de contributie van ouders en van kinderen. Uh, wij, wij draaien op dit moment op de horeca-inkomsten en op, uh, op contributie en kleine sponsorinkomsten. Nou, maar Om... dan gaat u toch ook niet overleven? Dat kunt u toch helemaal niet hebben? Nou, dat kunnen we wel hebben, want uh, wij draaien best wel, wel kiet uh, met onze amateurvereniging. Uh, Vanavond zou er eigenlijk een ledenvergadering zijn, die heeft u toch maar een week verschoven. Want wat gaat u tegen al die ouders zeggen? Die ouders die nu, neem ik aan, bellen, bezorgd van ja, moet mijn zoon nu uitzien naar een andere club. Uh, Hoe zit dat, meneer Peters? Nou, op de eerste plaats uh, zou ik willen zeggen, bewaar ook uh, je rust en kant. Uh, wij gaan niet failliet. Uh, de BVO-AGOV Abeldoorn gaat failliet, de huurder van ons complex. En al die jongens en meisjes die hier om zes uur staan te spelen, kunnen gewoon door blijven spelen? Die kunnen gewoon door blijven spelen. We hebben contact gehad uh, met de Kamer dat zelfs al, als wij in surseance van betaling zouden komen of erger dan kan, dan kan gewoon dat seizoen afgemaakt worden. Dan kan we gewoon door blijven spelen. En na dit seizoen? En na dit seizoen gaan wij gewoon verder. Als amateurclub. Met een nieuw plan, nieuwe gedachten en een nieuwe visie. Want hoe groot zijn de schulden van de amateurs? <coughs> Het totaalbedrag zal uh, nou, om de de de vijf ton zijn. Hoeveel respijt heeft u om die vijf ton schuld te betalen? Nou, dat zijn wat langlopende leningen. Dus zolang je aan je aflossingsverplichtingen blijft voldoen... en dat doen wij, is er geen vuiltje aan de lucht, zou ik zeggen. En dat gaat ook zonder moeite, dat aflossen? Ja, tot op dit moment gaat dat zonder moeite. Het ja, klinkt misschien raar, maar ik zeg het nogmaals... we hebben al anderhalf jaar geen inkomsten uit deze BVO... dus het is een kwestie van je begroting terug te En zien dat je wat andere inkomsten genereert. En dat doen we. Ik begrijp wel dat u binnenkort 20.000 euro aan de gemeente moet betalen... en dat u toch even over een regeling gaat praten. Nou, de gemeente heeft gezegd dat uh, de achterstand is 20.000 euro... en dat gaat over dit kunstgasveld en dat gaat over een stukje uh, over zaakbelasting. Daarom hebben ze gezegd: dat nou, we willen op enig moment natuurlijk dat geld wel, uh, wel binnenkrijgen... maar uh, kom maar met een voorstel voor een regeling. En dat gaan we uiteraard doen. Ja, geen veldje aan de lucht dus, hmm. zo uh, wil meneer Peter snel voor uitstralen. En ik denk echt wel dat ze we dat jubileum halen, hoor, Tim, volgende maand, die 100 jaar. Maar dan toch, 500.000 euro. Het lijkt mij een heleboel geld voor een club die 500 betalende leden heeft. Dus, um, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga zo nog even bij de wethouder van sport vragen... of die nog een oplossing heeft ja, voor, iedereen uh, voor deze uh, amateurs. Ja, want kijkt inderdaad naar de gemeente. Kijken hoe hij erin staat. In ieder geval uh, zal dat feestje gewoon plaatsvinden volgende maand. Karin, tot straks. En straks ook de nieuwe Bowie. Die klinkt niet zo heel erg swingend, maar het is een nieuwe Bowie en dat is het nieuws. Wat is het nieuws op de Nederlandse wegen, Jolande van der Velde? Ik vind het eigenlijk heel goed nieuws, Tim. 45 kilometer. Valt reuze mee. De meeste drukte rond Rotterdam en Utrecht. Twee opvallende zaken. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Aanrijding geweest tussen een auto en een motorrijder. Tussen Rukven en Ettenleur 7 kilometer. Daar is de rijstrook dicht. En een kapotte auto op de N325, de rondweg Arnhem. Tussen Westervoort en Husse 2 kilometer. De rechterrijshok is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Tim Overdijk Denemarken, bekend om een riant sociaal stelsel, zit omhoog met zijn werklozen. De lengte van de werkloosheidsuitkering is met ingang van deze maand drastisch ingekort: van vier naar twee jaar, zonder dat er voor al die mensen werk is. Rolien Kreton, onze correspondent in Kopenhagen. Rolien, wat betekent dat? Ja, dat betekent dat uh, mensen die vroeger vier jaar werkloosheidsuitkering uh, uh, uh, kregen nu twee jaar krijgen en je, wat je nu ziet is, is de eerste golf van uh, werklozen die nu van de WW in de bijstand uh, belandt. Uh, dat zijn mensen die vanaf 1 januari met die nieuwe uh, regeling uh, te maken hebben en ja daar is heel veel uh, uh, protest tegen tegen die nieuwe wet. Ja, hoe uitziet dat dat protest? Sorry? Hoe uitziet dat, dat protest? Hoe merk je dat? Ja, dat zijn uh, protesten van de uh, vakbond... en van uh, veel uh, kiezers, vooral van de Sociaal-Democratische Partij. Uh, deze wet, wet is twee jaar geleden aangenomen... door een centrumrechtse uh, regering. Uh, maar uh, er is nu een nieuwe regering, een centrumlinkse regering... en die heeft ja, deze wet uh, doorgedrukt. En daar zijn heel veel mensen uh, teleurgesteld over. Uh, die nieuwe regering... De regering heeft wel gezet, uh, ja, staat natuurlijk onder druk door al die protesten... en heeft gezet, we gaan een aantal noodwetten uh, doorvoeren... om die eerste golf van mensen die nu in de bijstand komt, om die tegemoet uh, te komen. En dat betekent onder andere dat uh, bedrijven een financiële vergoeding krijgen... als ze langdurig werklozen aannemen. Het probleem is alleen dat die noodwetten ja, een beperkt effect hebben. Uh, de werkloosheid is relatief hoog, uh, in ieder geval voor Deense begrippen, 6 procent. Die werkloosheid groeit nog steeds. En ja, werklozen die nu met die nieuwe wet te maken hebben, uh, die zeggen, ja, we solliciteren ons rot, maar uh, we kunnen toch geen uh, baan krijgen. En dan heb je het over noodplannen, uh, een protest waar dan naar geluisterd wordt, maar dat denk, denk ik toch ook, als dit al twee jaar geleden bekend was, hebben ze dan onderschat wat de gevolgen waren van deze nieuwe regels? Ja, in zekere zin wel. In ieder geval is het zo dat de praktijk uh, anders uitpakt dan uh, destijds werd gedacht. Kijk, twee jaar geleden toen ze dit plan bedachten, uh, was het de idee... in 2013, dan heeft Denemarken het ergste wel gehad. Zit weer, weer in de lift en uh, gaat het economisch uh, beter. Dat is niet het geval. Uh, ja, flinke werkloosheid, die groeit nog steeds. En uh, dat is een nieuw uh, probleem. En dat ligt heel erg uh, gevoelig. Vooral ja, die werklozen waar ik het net over had... die uh, heel veel solliciteren en uh, toch geen baan uh, krijgen... omdat er gewoon te weinig banen zijn. En wat is dan de onderliggende gedachte geweest om te komen tot deze maatregelen? Het halveren van de WW-uitkeringsperiode. Nou kijk, de, uh, uh, dat is noodzaak. Uh, Denemarken heeft zoals je net zei uh, altijd zeer ruime sociale voorzieningen gehad. Uh, door de vergrijzing moesten er hervormingen komen. En je kunt zeggen dat die financiële crisis uh, vaart heeft gezet achter de hervormingen. Maar het probleem van deze aanscherping is dat het een breuk betekent met ja, het Deense arbeidsmodel, het zogenaamde flexicurity model. Daar hadden Denen altijd heel veel succes mee, anderen. Europese landen uh, die kwamen naar Denemarken om te kijken van hoe doen de Denen dat. Uh, dat flexicurity model betekent uh, ja, een grote mate van zekerheid. Dus die vier jaar WW en mensen krijgen veel hulp bij het zoeken van een baan. Daartegenover tegenover staat dat uh, werknemers makkelijk ontslagen kunnen worden als het economisch minder gaat. Uh, nou, en dat leidt tot een flexibele uh, arbeidsmarkt. Dus mensen veranderen vaak van baan. Nu is is het zo dat mensen nog steeds makkelijk ontslagen kunnen worden, maar er wordt gesneden in die uh, ruime, sociale, uh, ruime sociale voorzieningen en de zekerheid. Dus dat ligt heel erg gevoelig en het is echt een nieuwe weg die Denemarken inslaat. Rolink Kriton, dank je voor dit inkijkje in het sociaal stelsel in Kopenhagen Denemarken. Justitie heeft vorig jaar 50 miljoen euro afgepakt van veroordeelde criminelen. Dat is 5 miljoen meer dan in 2010, maar minder dan de jaren daarvoor. Truje van Rijswijk spreekt erover met minister Opstelte en met de leider van het project. Mevrouw van der Meer, Yvonne van der Meer is bij het OM verantwoordelijk voor die uh, plukse regeling. U bent er heel blij mee, maar ik zag dat de cijfers in 2009 ook 50 miljoen waren en in 2010... 55 miljoen. Waarom bent u blij? Dit jaar hebben we vijf, bijna 50 miljoen bereikt aan incasso... zonder uitschieters in hele grote fraudezaken of hele grote transacties. Dit is een cijfer, een getal dat gewoon tot stand is gekomen door degelijk... En uh, uh, basaal opsporings- en vervolgingswerk. Ik ben er heel erg bij mee. Want elke uitschieter die nu nog komt, komt er bovenop. Maar dit is gewoon... U, u doelt hè? dan op de klimopzaak? Ja, in de grootste fraudezaak van de afgelopen uh, decennia. En dat tellen we natuurlijk wel mee met het incasso Maar dat hebben we dit jaar niet gehad. En dat kan gewoon een keer zo zijn. En desondanks hebben we gewoon nog ons bedrag, onze doelstelling gehaald. En dan ben ik er blij mee. U uh, geeft ook geld aan burgers terug, zoals dat uh, ja. uh, sinds ja. kort geregeld is. Dit bedrag, is dat nu in of exclusief de teruggaven aan burgers. Daar waar slachtoffers gecompenseerd kunnen worden... door het crimineel afgepakte geld... gaat dat altijd voor. En of dat nou de witte boerencriminaliteit... de beleggingsfraudes... het slachtoffer komt eerst... en wat we overhouden, dat is dit bedrag. Het streven is in 2018... 100 miljoen. Tenminste. Is, ja, tenminste. Is dat in of exclusief uh, bijzondere zaken? Um, dat is, uh, ik hoop exclusief bijzondere zaken. Ik hoop dat wij in 2018 een basisbedrag binnenhalen van tenminste 100 miljoen en dat elke uh, uitschieter zoals klimopzaak of een grote transactie dat ik die daarbij kan tellen. Mevrouw van der Meer is reuze tevreden, meneer Opstelten. Bent u het ook? Uh, je bent natuurlijk uh, nooit echt tevreden, want het resultaat moet eigenlijk uh, hoger zijn, maar je kan ook uh, op een gegeven moment vaststellen dat je gewoon dit had afgesproken en dat hebben ze gehaald. We, zijn wel, we gaan op weg naar uh, 100 miljoen in 2018 We investeren natuurlijk enorm in de organisatie... in het Openbaar Ministerie met extra capaciteit en kwaliteit. Ja, maar er wordt 20 miljoen geïnvesteerd extra. Het levert 50 miljoen op. Dat was eerder ook al zo... Ik zie helemaal geen vooruitgang. Dan beschikt u niet over de getallen die ik heb. Want dan zie je wel vooruitgang. Want het is gewoon meer dan, dan, dan vorig jaar. Ja, maar niet meer dan in 2009. Nee. En, en ook dat niet was, meer dan even, in 2010. Het, het, dat, was, dat was klimop, hadden we toen natuurlijk. Het is een expertise. Je moet je organisatie opbouwen. Nou, dat gebeurt. Wat u betreft liggen we op koers. We liggen op koers zoals wij de afspraken hebben gemaakt. Als kabinet. Ja, dus volgend jaar, dan treft u mij weer. En dan hoop ik dat ik weer tevreden zal zijn, want dan moet het hoger zijn. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Minister Opstelten was dat van justitie. Crown Control to Major Tom. Happy Birthday. David Bowie is jarig. 66 is hij geworden. En hij heeft zichzelf en zijn fans een cadeau gegeven. Een nieuwe single. Daar hebben de fans tien jaar op moeten wachten. En die nieuwe single die klinkt zo... Where are we now? Dat is de titel, uh, geloof het of niet. We hebben geprobeerd vandaag om David Bowie zelf te spreken te krijgen, maar helaas, hij ge geeft geen interviews, volgens zijn manager niet in de NOS, aan niemand geeft hij een interview. Dus aan de telefoon, Wim Hendriksen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook niet slecht, de schrijver van het boek de David Bowie, een ster die op aarde viel. Zeg maar, is het een lekker liedje? Ja hoor, het, het is een lekker liedje, het klinkt... Uh klinkt leuk. Mooi. Een rustige single met wat ja, glijdende piano-akkoorden erin. en een synthesizer op de achtergrond. Doet hier en daar een beetje denken met die echo en de drum. aan zijn, zijn Berlijnse periode. Het gaat ook over Berlijn, hè? over de straten in Berlijn. Ja, inderdaad. Het, het is, uh, de single is geproduceerd door Tony Visconti. Een man die al twaalf albums voor Bowie heeft geproduceerd. En uh, ja, die produceerde ook zijn Berlijnse albums. Dus ik denk dat het een beetje ja, een nostalgische trip voor de twee is. Hè? Ja, het klinkt wel een beetje somber ook. Ja, dat is ook zo. Het is een beetje een, uh, ja, een, een, een, een simpele voortgang van de melodie met de uh, melancholieke ondertoon in de teksten. Want dit is David Bowie zoals David Bowie kende. Ja, David Bowie is van aard ook geen uh, optimistisch persoon. Dat <laughs> een <tomstigend, hè? <tomstigend, ja? ja, dat is ook zo. Dus als je zijn uh, albums uh, hoort, ja, dan heeft hij niet altijd opgewekte teksten. En dan zegt hij zelf ook: uh, ja, het is dat ik zo'n aardige vrouw heb, anders dan, uh, had ik hem misschien twintig jaar geleden al een wijn gemaakt. <tomstigend> Was het een verrassing voor u dat hij kwam met een nieuwe single? Het viel helemaal uit het niks, deze single. Ja. Hij heeft het ontzettend goed geheim gehouden. En, uh, hij heeft ook, uh, zijn medewerkers, zijn naaste medewerkers van zijn kantoor in Engeland, wisten hier ook helemaal niets van. Hij heeft het echt uh, helemaal geheim gehouden. En in één keer uit het niks. Is het er? Ik had het ook niet meer verwacht, moet ik zeggen. Nee, u had zich uh, verzoend met, uh, met wat we hadden. Uh, ja, inderdaad. Uh, je, je denkt in 2004 had David Boy een uh, zware hartaanval. Uh, ja. Toen was eigenlijk vrij snel al duidelijk dat hij uh, zeer zware gezondheidsproblemen zou blijven houden. En uh, toen dacht ik ook, ja die man die is gewoon uh, wat ouder, hij is uh, rijk geworden, waarom zou je het risico nemen om dood neer te vallen op een podium? Ja. Dus toen dacht ik al, da daar komt uh, waarschijnlijk niks meer. En uh, toen ja, de, de fans bleven vragen, van, komt er toch niet meer een afscheidsalbum of ofzo? Ik denk ook eigenlijk een beetje dat dit uh, zijn, uh, zijn afscheid aan zijn fans gaat worden. Ja, want er komt, er komt een album hè, in maart, The Next Day heet dat. Ja, ja, inderdaad. Dus er staan uh, 17 uh, tracks staan erop. Hij heeft het uh, album uh, helemaal zelf geschreven. En uh, dan ja, zijn vriend Tony Visconti heeft het geproduceerd. En uh, de videoclip voor uh, deze single die eruit uitgekomen is, die is geproduceerd door Tony Oesler. Ook weer een uh, vriend van hem. Dus ik denk dat zij uh, dat album ja, in de huisstudio van Tony Visconti in het geheim opgenomen hebben in New York. En. Uh, ja, en één keer later is het op de wereld los. Het is wel dus... opmerkelijk, hè, tien jaar later. Deze man heeft meer dan 130 miljoen platen verkocht. We weten dat hij invloed heeft gehad niet alleen op muziek, ook op mode... op de seksuele identiteit, ook van hemzelf, maatschappelijke vraagstukken. De wereld is wel veranderd. Denkt u dat hij nog wel een soortgelijke invloed uh, kan laten gelden? Hij kan ook nog wel uh, ja, zijn invloed laten gelden. Hij heeft ook wel nog een, een, een zeer trouwe, schare fans, hoor, want... Uh, Vandaag wemelt het in een keer weer van allerlei berichten op allerlei sites die wat met David Bowie te maken hebben. En het zijn best wel hele fanatieke volgers. Maar ja, ze zijn ook wat ouder natuurlijk. Het zijn ook geen, geen jonge fans meer natuurlijk. Dus of hij de jongeren echt aan zal spreken, dat, dat betwijfel ik. Waarbij ik op Twitter ook merkte dat sommigen zich afvroegen, is het nou Bowie of Bowie? Uh, ja, nou nee, eigenlijk Bowie. Uh, hij zegt zelf Bowie. Het Alleen is iemand is ooit uh, Bowie gaan zeggen en uh, ja, een Amerikaan geloof ik. En dat is daarna heel vaak gehaald. Maar heel veel mensen gaan natuurlijk op een nieuwe manier kennis maken met de oude David Bowie. We gaan nog een klein stukje laten horen. Ik dank u hartelijk Wim Hendricks, uh, schrijver van het boek over David Bowie. Ja, ook wat mag even wat klein stukje toevoegen trouwens. Nou, eigenlijk niet meer. <laughs> nou u zei ook van uh, dus uh, kan hij de wereld nog veranderen? Dat is ook zo, uh, hij heeft ook heel veel veranderd in de wereld. En van het boek uh, Steady op Aarde viel, er komt ook nog een Engelse vertaling van in het loop van dit jaar. En die heet dan David Boy, The Man Who Changed the World. Met een extra hoofdstukje. Dank u wel. Ja, bedankt. As long dank. As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 De vakbonden Advocabo FNV en CNV Publieke Zaak gaan beslag leggen op de bankrekening van de brandweer Limburg-Zuid. Volgens de bonden overtreedt de brandweer al jaren de arbeidstijdenwet voor de werknemers in vaste dienst. Die werken volgens Advocabo FNV, net als veel vrijwilligers, veel te vaak en veel te lang achter elkaar.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 Een aantal culturele instellingen in het noorden... krijgen extra geld van de provincie Groningen, Friesland en Drenthe. Het gaat onder meer om het festival Oerol en het Noord-Nederlands Orkest. De instellingen krijgen samen 1 miljoen euro extra subsidie. Tot is over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit gaan. De teams gaan. Ja, vandaag was het opnieuw een grijze dag op de meeste plaatsen. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. In het noorden en westen gaat het regenen of motregenen. En het koelt nauwelijks af. Het wordt 5 tot 8 graden. Morgen trekt een regengebied van noordwest naar zuidoost over het land. De dag begint vrijwel overal regenachtig. In de loop van de ochtend begint het vanuit het noordwesten droog te worden. En daar kan later op de middag ook een enkele opklaring ontstaan. In de loop van de dag trekt de regen naar het zuidoosten weg. In Limburg houdt de regen het staan. Daar wordt het pas aan het eind van de middag droog. Het wordt morgen 6 tot 8 graden. De wind draait morgen van west naar noordwest. Blijft matig van krachtwindkracht 3 tot 4. En na blijft het ook donderdag nog zacht. Vanaf vrijdag wordt het kouder met in het weekend s'nachts lichte tot net matige vorst. En overdag temperatuur iets boven nul. De kans op sneeuw is niet groot. ANWB Verkeersinformatie. Het is een uh, iets minder drukke avondspits. In totaal nu 90 kilometer file. De meeste vertraging zit rond de Rotterdam en Utrecht. Wat opvalt is de aanrijding op de A9 die me richting Amstelveen. Tussen knoopend Holendrecht en Oude Kerk aan Amstel 4 kilometer. De afrit en de rechte rijstrook zijn daar dicht. Dat was een auto die over de kroep is gegaan. Ook een aanrijding op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Kanade-eiland en knopen Oude Rijnstad 2 kilometer. Zijn daar twee rijstrook dicht. Er was een aanrijding op de A58.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 Over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Hij kwam vandaag opnieuw in het nieuws, advocaat Bram Moscovic. Hij is geroeid, maar zolang het hoge beroep tegen hem loopt... mag hij wel gewoon optreden als advocaat. Zijn bekendste cliënt van de afgelopen maanden was Estelle Kruif... die als getuige optreedt in de zaak tegen haar partner Bader Harry. Kruif echter stapte over naar een andere advocaat... en nu dient ze een klacht in tegen Moscovic. Ze zegt ondertussen tevreden te zijn over de rekening en over de fotografen die overal opdoken als ze overlegden met haar advocaat Maar Matthijs van der Wiel, hoor je een uur geleden met, de, uh, met het verhaal met de advocaat die namens Estel Kruijf uh, uh, in actie komt tegen Moskovits. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat het een simpele centen kwestie is. Ja, zoals in heel veel klachten van andere ex-cliënten uit het verleden. Dat is ook de reden waarom hij gerooieerd is. Eigenlijk hetzelfde patroon. Cliënten die een heel groot bedrag vooraf moesten betalen en achteraf geen duidelijk natuurlijk overzicht kregen van welke kosten er nou werden gemaakt... of veel hogere kosten voorgeschoteld kregen dan waren afgesproken. En die afspraken die deugden vaak niet. Dat is wat hem kwalijk werd genomen door de tuchtrechter... en dat is wat deze nieuwe advocaat van Estel Kruif hem ook verwijt. Hij heeft geen duidelijke afspraken gemaakt... en hij komt achteraf met torenhoge bedragen. En hij komt niet over de brug als die cliënten eenmaal overgestapt... naar een andere advocaat om, uh, om uh, uh, een teruggaaf van het veel betaalde geld... Oh, dan komt hij niet over de brug aardig inkijkje kreeg op deze manier in de tarieven die Moscovici hanteert en ook de rekeningen die hij indient voor uh, reiskosten. Bijvoorbeeld een bedrag van ja. 1500 euro komt er bovendrijven. Ja, en 2 cent. <lacht> dus wat dat betreft is het uh, wel heel goed gespecificeerd. Ik zeg erbij, dit is dus uh, advocaat Meijering, volgens haar cliënten. We hebben nog niet een bevestiging daarvan. We hebben zelf die stukken niet kunnen zien, maar dat is wat hij zegt, dat dat in rekening is gebracht. En ja, dan ga je dat uh, uitzitten rekenen voor wat voor reiskosten kan dat zijn. Kilometer afstand tussen zijn kantoor en het Omster hotels. Hotel is anderhalf kilometer, hè, volgens Google Maps. Uh, Daar moet je niet zo lang over doen. Ik weet niet over hoeveel afspraken het gaat. Maar dit is een heel hoog bedrag, wat dan natuurlijk wel meteen ja, in het oog springt. Ja, de, de, de, de, de uurtarief is 500 euro, zo beweert de, de ja, huidige advocaat. wat op zich niet een heel erg gek uurtarief is voor een, uh, voor een goede advocaat. Dat zijn, dat zijn tarieven die wel vaker voorkomen. Nu is wat hem wordt kwalijk genomen in deze zaak door Estelle Cruijff is dat zij de indruk had dat hij het voor een vieriende zou doen, dat het contact zo was dat hij het uh, nou ja voor een veel lager bedrag zou doen. Maar goed, weer hetzelfde probleem. Geen duidelijke afspraken op papier. Maar wat wil Meijering dan namens Estel Kruif bereiken? Uh, het, het, het ene is haar klacht. Hè, dat is gewoon opnieuw een tuchtprocedure hè, bij de deken. Die moet dat uh, gaan bestuderen. En daarna beslissen of hij dat wel of niet voorlegt uh, aan de tuchtrechter. Uh, dat is het ene. Het andere is dat de advocaat op, op zijn persoonlijke titel zegt, voor mij is de maat vol. Uh, Moscovici die gaat door met dezelfde praktijken, dezelfde uh, uh, uh, manier waarop hij met cliënten omgaat, terwijl dat royementum boven het hoofd hangt. Hij zegt, we gaan niet wachten tot het einde van dat hoge beroep. Want opnieuw worden cliënten gedupeerd. Hij wil een, een spoed procedure in gang zetten om Moscovici te uh, belemmeren om zijn beroep uit uh, te oefenen, totdat die uitspraak van het Hof van Discipline er is. Dat is opmerkelijk. Dat klinkt toch een beetje als een advocaat die een soort persoonlijke vete begint met een andere advocaat. Ja, Nou ja, als je goed naar Meijering luistert, hoor je dat ook wel. Hè. Die haalt er ook dingen bij die, waarvan, waarvan ik denk, van, dat is niet heel erg relevant. Hè. De uitspraken van Moscovici bij het programma van Jeroen Pauw vorige week, waarin het ging over het uh, verwijzing wel of niet naar de Holocaust. En dat schiet Meijering dan vreselijk in het uh, verkeerde keelgat. Dat zijn ook twee advocaten. Uh, dat is Water en Vuur, die twee. Die hebben al jarenlang uh, een weten kennelijk. En dat wordt dan ook op deze manier uh, uitgevochten. Hoewel Meiring zegt, daar gaat het me helemaal niet om. Ik spreek namens heel veel collega's. Wij zijn het zat dat onze beroepsgroep op deze manier uh, um, zwart wordt gemaakt. Want Moscovici geeft het verkeerde voorbeeld. Uh, wij krijgen een imago van zakkenvullers. En uh, wij, wij zijn dat zat. Dus hij, hij zegt dat het daarom te doen is. Daaronder speelt natuurlijk wel heel veel plek persoonlijke animositeit. Bram Boskovic spreekt bij Jeroen Pauw. Hij spreekt in RTL Boulevard, waar hij werkt. Maar hij spreekt niet over deze zaak. Nee, we hebben hem gebeld, uiteraard. Zoals we dat de afgelopen maanden elke keer gedaan hebben... als hij in het nieuws kwam, om een reactie te vragen. Dat is gewoon het werk wat we horen te doen. Soms belt hij terug, soms belt hij niet terug. Vandaag hebben we hem uiteindelijk aan de lijn gekregen. Maar toen zei hij dat hij er niet op wilde ingaan. Want hij zegt, ik reageer alleen maar op de plek waar het hoort. Dus bij de deken en niet in de media. Matthijs van de Wiel, dank je. Veel werknemers van Spaanse banken vrezen voor hun baan. Door de crisis kwamen al direct 35.000 bankmedewerkers zonder werk. Volgens berekeningen komen er nog eens 20.000 bij. Omdat banken flink moeten inkrimpen. In Madrid onze correspondent Jessica van Spengen. Jessica, waarom moeten die banken zo inkrimpen? Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk opgelegd door de Europese Unie. Er is een bankensteun van 39 miljard voor die banken opzij gezet. En daar hangt wel een prijskaartje aan. Ze moeten dus flink inkrimpen. Ze moeten zich ook weer gaan richten op waar ze voor bedoeld zijn. Uh, dat is geld verdienen. Maar vooral dus uh, ja, geld verminderen, uitgaven verminderen. En dat is minder filialen. En dat betekent dus dat dat een hoop mensen gaat kosten. In totaal dus straks 35.000 banen. Uh, want minder filialen, dan heb je minder mensen nodig. Dat vertelde vanmiddag. José María Martínez, de de banca. El modelo de banca en España es un poco diferente al europeo, es decir, la media en Europa puede estar en 17 empleados por oficina y en España está en escasamente en 4,5. Por lo tanto, es previsible que se reduzca en el número de oficinas, que son locales, cuestan dinero, alquiler y demás, pero esas oficinas tienen que estar más dotadas de personal. Ja, hij zegt dus van, er zijn hier uh, veel meer filialen dan in sommige andere banken. Het model is hier anders. Uh, in een straat, dat klopt ook, heb je soms vijf of zes banken naast elkaar. Dat is erg veel, zegt hij. Dus we moeten terug naar minder filialen. Uh, bijvoorbeeld zoals in andere landen waar wel meer mensen werken. Dus in die zin zou het kunnen zijn dat er minder filialen komen. Maar de vakbond pleit ervoor uh, om dan toch werknemers te behouden en dus in minder filialen aan het werk te zetten. Maar minder filialen, Jessica, dat kan wel gevolgen hebben... voor mensen en kleinere bedrijven in de provincie. Ja, en dat is dus eigenlijk ook gelijk waar de vakbond bang voor is. Uh, luister maar nog even. Básicamente se sustanciaba ja, en que había una serie de entidades... que eran más de la mitad del sector financiero, que eran cajas de ahorros. Y por lo tanto había mucha relación y mucha fidelización del cliente con el banco. El riesgo que podemos tener con la desaparición de cajas de ahorros y la desaparición de empleo y la desaparición de oficinas, sobre todo en zonas rurales, es un problema de exclusión financiera. Ja, hij zegt dus van oudsher, dat is echt iets wat heel erg uh, zo is in Spanje. Ken je de man of vrouw bij de bank? Er zijn goede banden onderling. En de vakbond waarschuwt van als je dat uh, dus weghaalt, als je dus uh, inkrimpt daarop, dan, dan zal dat verminderen. Dat betekent dat ouderen op het platteland al minder snel naar de bank kunnen gaan. Maar dat betekent ook dat kleine bedrijfjes bijvoorbeeld minder makkelijk op te zetten zijn. En dat is juist iets wat nu juist moet gebeuren. Die economie heeft geld nodig en er moet weer geld rondgepompt worden. Ja, maar niet alles kan natuurlijk gebeuren. Er komen nogal wat zaken bij elkaar, zoals je dit suggereert, Jessica, wat is nou de voornaamste prioriteit voor de bankenvakbonden? Ja, de vakbond geeft eigenlijk aan dat het belangrijkste nu is... om in ieder geval mensen aan het werk te houden. Die laatste uh, daar uh, die willen ze eigenlijk behouden. En daar hebben ze ook wel ideeën over, uh, zeggen ze. Is muy permanezcan en su puesto de trabajo, porque el que pierde el empleo en estas circunstancias es muy difícil que, que vuelva a encontrar. Por eso son estrategias de flexibilidad interna, de reducción de jornadas, de suspensiones, de buscarle negocios alternativos. La banca eh, tiene muchas posibilidades de hacer negocios joint venture con, con TICs, por ejemplo. Ja, je baan verliezen in Spanje, zegt hij, dat betekent op dit moment dat je voorlopig geen nieuwe zal vinden. Dat betekent dus weer een hoop mensen op straat. Dus die banen willen ze vooral behouden door te reorganiseren, door te kijken of mensen bijvoorbeeld bij andere banken die nog wel gezond zijn aan de slag kunnen. Maar uh, de vakbond pleit er ook voor dat banken eens goed gaan kijken uh, waar ze zich weer op kunnen gaan richten. Dat uh, re re um, regionale, wat dus uh, van oudsher in die banken zit, dat ze kleine bedrijfjes helpen, hielpen met opstarten, zich niet meer gaan richten op grote projecten. Maar dus weer gaan kijken hoe ze mensen ja, kunnen helpen die, die iets willen opstarten. En om, om die manier, om er juist weer voor te zorgen dat er dus geld verdiend kan worden. En ook daarvoor, om, om die activiteiten te, ja, te, te hebben, heb je mensen nodig. Dus uh, Martinez hoopt ervoor, en, en daar gaan ze ook over praten met de banken. Om te kijken of de banken misschien daar die mensen voor kunnen inzetten. En dan hopelijk dus niet allemaal uh, uh, ja, die, deze mensen laten gaan. Jessica van Spengen in Madrid, dankjewel. AGO-VV is failliet, maar er zijn nog meer voetbalclubs in de eerste divisie... die financieel niet bepaald gezond zijn. Heb je nog steeds goed nieuws voor ons, Jolanda van de Velde, waar we bij Ja, het is wel drukker geworden hoor, Tim. Mm. Uh, 116 kilometer, maar het is, nou, het is minder druk dan een gebruikelijke dinsdagavond in januari. Wel een paar opvallende zaken. Aanreding op de A9 die richting Amstelveen bij Oudekijk aan de Amstel 4 kilometer. De rechte en ook de afrit uh, zijn daar dicht. Ook een aanreding op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knopen Lunetten en de Meer 6 kilometer. Op de parallelbaan staat er 2 kilometer. Zijn daar twee rijschokken dicht. En op de N2, de randweg van Eindhoven... is het langzaam rijden tussen Veldhoven en Knoopend de Heide... over 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. We zijn al de hele middag in Apeldoorn... omdat daar AGOVV failliet is verklaard. En hoe herstellen ze van dat nieuws? We hoorden al Karin Albert met mensen van de club... met kinderen die gewoon doorspelen, want bij de amateurs wordt gespeeld. Maar nu is ze bij een belangrijk persoon in Apeldoorn... bij de sportwethouder, Karin. De wethouder van sport, Johan Kruithof. Ja, over een maand bestaan ze 100 jaar, gaan ze vandaag failliet. AGOVV. Wat doet dat u als wethouder sport? Nou, een voetbalclub van, van, van bijna 100 jaar oud failliet zien gaan... dat kan niet anders dan je pijn doen. En zeker als sportwethouder. Ik heb ook een voetbalhart. kom uit de voetbal gezien. Dus ja, dat, dat, dat zie ik met leden ogen aan. Maar toch, u heeft ze niet de hulp geboden waar ze misschien wel op hadden gehoopt. Wellicht hadden ze erop gehoopt. Um, financiële hulp hebben we inderdaad niet geboden en zullen we ook niet bieden. Dat is een beleid wat deze gemeente al jaren voert als het gaat om betaald voetbal. En dat steun ik ook vanuit als wethouder. Ik denk dat een betaald voetbalorganisatie zijn eigen broek moet kunnen ophouden. En als ze dat niet kan, ja, dat er dan blijkbaar onvoldoende bestaansrecht is. En hoe zit het dan voor de amateurclub? Want die amateurclub die bestaat natuurlijk 100 jaar... Ja. maar die dreigt nu meegesleept te worden ja. in de val. Ja, ja dat klopt inderdaad. Die dreigt, dat, dat is extra pijnlijk. Want eigenlijk is het ook die amateurclub die 100 jaar bestaat. Hè? Dat is wel goed om er nog even bij te zeggen. Maar inderdaad, dat is extra pijnlijk. Die gaan wellicht uh, ja, meegesleept worden in de val van de betaalvoetbalorganisatie. Um, ik hoop overigens uh, met het bestuur van amateurs uh, op korte termijn... toch in gesprek te gaan om te kijken wat er nog gedaan kan worden... Ja, als de schulden te groot zouden zijn, dan is er ook op dat punt is er een grens aan onze mogelijkheden. De grens in Apeldoorn is getrokken. De wethouder was dat in Apeldoorn over het faillissement van AGOVV. Daar gaan we over verder praten met Frank Wielaert. Goedemiddag. Goedemiddag. Voetbalcommentator bij NWS, langs de lijn. Een club die je kent, hè? Ja, ik heb hem de afgelopen jaren regelmatig gevolgd. Zeg maar de afgelopen tien jaar, de periode dat ze bestaan hebben als proftak... Ja, doet het een beetje pijn, inderdaad, dat die proftak uh, nu ophoudt te bestaan? Nou, bij mij persoonlijk niet direct, maar ik kan me voorstellen... bij iedereen die daar heel hard aan getrokken heeft... want die plannen die waren er al heel erg lang voordat het daadwerkelijk zover was in 2003. Ik, uh, ik uh, neem aan dat iedereen echt uh, letterlijk harte pijn ervan heeft... dat dit nu nog uh, gaat gebeuren. Maar het, is, uh, het lijkt in ieder geval onvermijdelijk, ja. Ja, als je kijkt naar de, de rol van de club binnen, binnen de gemeente Apeldoorn... is, is de club maar de grote fanatieke aanhang? Het is uh, een club met een, een kleine aanhang. Het grote deel van Apeldoorn is eigenlijk aanhanger van uh, Go Head Eagles... door de jaren heen. Oh ja? omdat ja, Dat is nou eenmaal zo gegroeid. Omdat in 1971 de proftak van de AGOVV... Uh, uit de KNVB betaald voetbalcompetitie werd weggesaneerd. En toen is iedereen overgelopen naar de buurman, naar Go Ahead Eagles. En daar staan alle fanatieke betaald voetbalsupporters... uit Apeldoorn op de tribune. En die stappen niet zomaar even over naar het eigen AGOVV. En dat is, uh, heeft te maken met de Apeldoornse voetbalgeschiedenis. Oh ja, hoe zou je dan de AGOVV willen typeren als club? Nou, het, is een, uh, het is een club die in Apeldoorn wordt gezien als een, als een arrogante club. En dat heeft ook weer te maken met het wegsaneren door de KNVB begin jaren 70, want uh, toen moest die club weer opnieuw worden opgebouwd... en heeft het alle talenten bij de amateurs uh, bij, uit de omgeving weggehaald... niet specifiek in het begin van de jaren 70, maar door de jaren heen en daarin heeft het dus een ontzettend slechte reputatie opgebouwd bij de andere amateurverenigingen. Nou, die amateurverenigingen in uh, Apeldoorn, die zijn talrijk, hebben veel leden en dus uh, hebben mensen eigenlijk nooit een goed gevoel gehad bij AGOVV en dat heeft de proftak uh, nadrukkelijk gevoeld. Nou, arrogantie natuurlijk niet per definitie een slechte, uh, slechte karaktereigenschap in het profvoetbal. Hè? De, de, de Amsterdammers Ajax noemt zich ook wel eens lekker arrogant om op die manier ook. Uh, arrogant aantrekkelijk voetbal uh, te kunnen spelen, zoals ze dan ook zeggen. Wat ook niet altijd gebeurt natuurlijk. Maar zeggen we dat wel terug bij AGOVV? Nou ja, AGOVV had wel een, een heel eigen plan om uh, het als betaald voetbalclub... weer te gaan redden toen ze tien jaar geleden begonnen. Ze wilden namelijk een, een club van talenten zijn. En dat zijn ze ook een periode geweest. He, ze zijn begonnen met uh, Huntelaar, die uh, van uh, de graafschap werd uh, uh, gehuurd... En vervolgens werd hij bij AGOVV groot. Ging hij naar Heerenveen, naar Ajax, naar Real Madrid. En ga zo maar door, AC Milan. Nou ja, daar begon het sprookje van AGOVV als opleidingsclub. Dat heeft Dries Mertens vervolgens meegemaakt. Tegenwoordig PSV. En Nassar Shadli, tegenwoordig een belangrijke speler van FC Twente. Dat is de laatste uh, diamant die AGOVV heeft uh, afgeleverd. En als trainer John van der Brom, tegenwoordig trainer van uh, Anderlecht. Dat zijn allemaal mensen die een geschiedenis hebben... recentelijk nog bij uh, AGOVV. En die ook allemaal uh, het uh, heel erg vervelend zullen vinden dat deze club, die eigenlijk hun beginpunt van hun carrière is geweest... als trainer en als speler, dat die club verdwijnt. Ja, um, de laatste keer dat een club dat overkwam... was volgens mij in juli 2011, RBC Roosendaal. Um, verwacht je dat meer clubs in de Jupiler League... zullen volgen na dit nieuws over AGOVV? Nou ja, er is één club die al heel lang heel erg zwaar... in de financiële problemen zit, en dat is Fortuna Sittard. Die dacht uh, vorig jaar, het jaar daarvoor, door een uh, man... uit uit Qatar, Abdallah, gered te worden. En uh, toen uh, dat niet waar bleek te zijn... toen dat hele verhaal een sprookje uh, bleek te zijn... Ja, toen bleef Fortuna Sittard met de gebakken peren achter. En uh, vervolgens uh, in november van 2012... kwam Kevin Hofland daar als uh, commercieel directeur. En het eerste wat hij zei was... wij moeten uh, heel snel een aantal tonnen geld uh, bij elkaar zien te verzamelen. Anders kunnen we het seizoen niet eens uitspelen. Mm. En dan heb je dus het verhaal AGOVV. en die paar maanden, nou die zijn dus ongeveer in februari voorbij... En dan uh, zouden we daar ook als verkeerd kunnen aflopen? Je, je kunt je goed voorstellen dat als bij Fortuna Sittard... niet heel snel geld wordt gevonden zoals ze nu bij AGOVV... nog veel sneller geld moeten vinden... dat dan Fortuna Sittard de volgende is in de rij. Is er een gemeenschappelijke factor voor clubs in de Jupiler League? Het, het voelt toch aan als, als, als goede voetbalclubs... die te groot zijn voor de amateurs, te klein voor de eredivisie... dus toch op een of andere manier die, die, die, die, die sleutel moeten kunnen hebben... om betaald voetbal te kunnen spelen. Als dat zo is, wat is dat dan? de sleutel om betaald voetbal te kunnen spelen... is, is in ieder geval beginnen met een, een gezonde begroting... en niet gokken, wat, uh, gokken met je geld op de, op de begroting... zoals het bij voetbalclubs eigenlijk gebruikelijk is. De lessen die ze in de eredivisie ook keihard geleerd hebben... en uh, uh, waar de begrotingen heel hard achteruit zijn gegaan. Dat is in de eerste divisie ook gebeurd. Alleen zijn daar de begrotingen veel kleiner... en heb je van een hele kleine begroting... als je door de helft moet of uh, nog maar naar een kwart van je begroting... heb je bijna geen geld meer over... En dan um, om daar een profclub van te, te runnen, is heel lastig. Dan steek je je vrij snel in de schulden. En in de eerste divisie kom je daar niet uit. Want prijzen winnen in de eerste divisie, dat is heel erg lastig. Ja, wat, is de, wat is de gemiddelde begroting van een eerste divisieclub? Nou, die zitten uh, in de meeste gevallen uh, ruim onder de 3 miljoen. En wat kun je daar dan mee doen als je niet alleen wil opleiden, maar ook wil meedraaien boven in de eerste divisie? Nee, niet zo gek, niet zo gek veel uh, kun je daarmee doen. Je kunt... Uh, de betaald voetballer in de eerste divisie... is uh, doorgaans uh, net iets meer dan een uitkeringstrekker... voor het uh, overgrote gedeelte. Daar zitten maar een paar uh, mensen bij... die aardig verdienen. En niet meer uh, dan dat... je mag in de Eerste Divisie ook blij zijn... als je een modaal salaris krijgt. Hmm, als, je, als je kijkt naar het gokken met geld... wat het grote risico is voor clubs in de Eerste Divisie... mag je dan ook uh, met, uh, met, met, met enige pessimisme kijken... naar bijvoorbeeld Emmen, Veendam, Almere? Nou ja, uh, Emme is een voorbeeld... die vorig jaar, januari, nog in de problemen uh, zijn geweest. Toen uh, is het acuut uh, uh, geholpen. Maar uh, nog steeds zijn de problemen daar. Die nemen stapje voor stapje afstand van uh, de afgrond... waar ze tegenover staan... en in Almere, daar is de amateurtak van in de problemen gekomen. Ja, Fortuna, ja, dat zou zomaar binnen een half jaar afgelopen kunnen zijn. Frank Wielaard over het lot van AGOVV in de eerste divisie. Ze hadden er 20, het werd er 18, het zijn er nu 17 en wie weet nog dit seizoen 16. Ik dank je wel. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht, Jan van der Putten. Jeroen Dijsselbloem wordt de nieuwe voorzitter van de Eurolanden. Dat meldt het Duitse Handelsblad. Volgens die krant is zijn verkiezing op 21 januari een uitgemaakte zaak. De Fransen hebben hun bezwaren tegen Dijsselbloem laten vallen, zeggen diplomaten in de Duitse krant. Denemarken is het centrum van de Scandinavische hashhandel. In Noorwegen en Zweden is nog nooit zoveel hash verkocht als afgelopen jaar. En de drugs kwamen die landen binnen via Denemarken. De Deense politiek is het niet eens over de juiste aanpak, meldt de krant Berlingske. De regeringspartij Radicalen wil meer samenwerking met de politie in andere Europese landen. Maar de Deense volkspartij die in de oppositie zit roept om strengere straffen voor smokkelaars. Het is alweer twee jaar geleden dat het Amerikaanse congreslid Gabriel Giffords werd neergeschoten in Tucson, Arizona. Ze raakte zwaar gewond. Ze kan nog steeds moeilijk praten en is deels verlamd. Na aanleiding van de schietpartij van vorige maand op de school in Newtown... begint Giffords nu een campagne voor strengere wapenwetten. Zeker nu de slachtoffers kinderen zijn. Genoeg, zegt Giffords tegen een interviewer van ABC News. When that can kinderen in een in is het tijd om te was dat het vliegtuigongeluk waarbij de elite van Polen om het leven kwam, wordt verfilmd, meldt het Poolse persbureau PAP. In april 2010 crashte een Pools toestel bij Smolensk in Rusland. De Poolse president Kaczynski en veel andere hoge politici en militairen kwamen om het leven. De producent zegt dat de speelfilm in april 2014 in première gaat, dus vier jaar na dat ongeluk. Word je slimmer als je luistert naar klassieke muziek? Het is een oud maar nog steeds bekend verhaal. De BBC schrijft op de website dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Gewoon een cd'tje opzetten met Mozart, dat is niet genoeg om slimmer te worden, is de conclusie. Wat wel helpt, leren instrument bespelen. Volgens een Canadese wetenschapper kan je IQ dan met drie punten stijgen. Het brein aan de gang houden, daar gaat het allemaal om. Dat ga ik vanavond vertellen tegen mijn zoon. Die speelt jazz en die moet klassiek en dat wil hij niet. En nu hebben we het bewijs. De BBC, Kijk. dank u wel. De Nederlandse advocaat Geert Jan Knoops maakt zich zorgen over het internet. Internationaal strafhof, dat dreigt te worden gepolitiseerd, schrijft hij in een opiniestuk in NRC Handelsblad. Dat strafhof krijgt binnenkort waarschijnlijk de bevoegdheid om politiek leiders te vervolgen, die worden beschuldigd van agressie. Maar als Iran nou een Amerikaanse drone uit de lucht schiet, is dat dan agressie tegen de VS, wil Knoops weten. Die uitbreiding van bevoegdheden is niet zinnig, maar destructief, meent Knoops. Een dikke, tropische spin in de supermarkt. Laura Heijmans uit Scheveningen zag hem gisteren zitten, tussen het brood. Tegen Omroep West vertelde Laura dat ze meteen ingreep. En ik zag best wel veel kinderen lopen. Dus ik denk, ja, dat, dat kan niet. En ik hoorde al dat het de vogelspin was. En hij schoot al met haartjes. Want had een hele kale plek op zijn kont. En ik denk, dit gaat niet goed. En ze ving de spin met een plastic fles. En dat beest zit nou in een reptiele opvang. Die spin kwam waarschijnlijk uit een doos bananen. En het verhaal gaat dat er nog meer spinnen rondliepen daar in Scheveningen. Dus u bent gewaarschuwd. De heldin van de dag, wat mij betreft nou, Laura <laughs> Scheveningen Op Vlieland is deining ontstaan over het uitzwaaien van de veerboot. Daarvoor is voortaan een uitzwaaikaartje nodig, meld de de Courant. Die uitzwaaiers staan dan vaak op de Veerdam bij de haven. Maar rederij Doeksen van de Veerdienst vindt dat te gevaarlijk. Het wordt steeds drukker. Er zijn al wat ongelukjes gebeurd, zegt Doeksen. En daarom moet je een uitzwaaikaartje kopen. En op Twitter schrijven mensen dan... ja, u mag wel in een draaiende schroef gemangeld worden... maar alleen als u een kaartje heeft. Veiligheid voor alles, ook op Vlieland. Veiligheid veiligheid brengt ons bij minister Opstelter van Veiligheid en Justitie. Die spreken wij na zes uur over het verwijt van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Die zegt dat Nederland te weinig doet aan het aanpakken van omkoping en corruptie door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Zijn reactie straks na zes uur. Het is goed als oudere werknemers salaris inleveren. Maar dat moeten wel jongeren tegenover staan... die willen opgeleid worden door die ouderen. Ik word een beetje misselijk... van dat altijd die jongeren maar naar voren worden geroepen. Bovendien worden de ouderen niet geremd door de maandagkater... zoals bij de jongeren wel het geval is. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Je moet het gewoon eerlijker verdelen. En daar schort het op dit moment aan. En uw mening die telt. Ik heb het nu eindelijk een klein beetje goed. Maar alsjeblieft zo blijven...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 De Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, toonbeeld van ondernemingszin en rijkdom. Klopt dit beeld wel? Hoe groot was het succes van de VOC echt? En hoe kijkt Indonesië naar Jan Pietersen Koen, de grote man achter de onderneming? Een inkijkje in handel en moraal van de Gouden Eeuw. Vanavond vijf voor half negen, Nederland 2.